Thank you can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 Ruim een uur na het sluiten van de stembureaus eiste bondskanselier Merkel de verkiezingsoverwinning op. De opkomst in Duitsland was met 71 procent historisch laag. De regering van Honduras heeft Brazilië tien dagen de tijd gegeven om een beslissing te nemen in de kwestie rond de verdreven president Zelaya. De Hondurese president werd bij een staatsgreep in juni verdreven, maar sinds een week is hij weer terug in het land en zit hij in de ambassade van Brazilië. De huidige machthebbers van Honduras willen dat Brazilië Salaya binnen tien dagen asiel verleent of uitlevert aan Honduras. Anders verliest Brazilië het recht op een ambassade in Honduras, zo luidt het ultimatum. Brazilië is voorlopig niet van plan om op dat ultimatum in te gaan. Het weer. Vannacht kans op mist en een graad of elf. Overdag overwegend bewolkt met in de middag en avond wat regen. Het wordt 19 graden.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 Make sure you don't choke, point show. I'm so so